De is Walter jong met het NOS-journaal. Bij een zware gasexplosie in Parijs zijn zeker twee doden gevallen. Het zijn twee brandweerlieden. De explosie was in een bakkerij in het centrum van de stad. Op het moment van de ontploffing was de brandweer al aanwezig... omdat er een gaslek zou zijn. Meer dan dertig mensen raakten gewond... van wie sommigen in kritieke toestand zijn. De gevel van de bakkerij is weggeblazen. In de winkel brak brand uit, ruiten in de omgeving sneuvelden... en de straat ligt vol puin. De straten in de omgeving zijn afgezet. Er zijn honden ingezet om in het puin naar eventuele slachtoffers te zoeken. De coalitiepartijen lijken verdeeld over het klimaatakkoord... na uitspraken van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in De Telegraaf. Die zei dat de kans nieuw is dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd c 66 en ChristenUnie zeggen ervan uit te gaan dat de VVD zich houdt aan de afspraken. Het CDA noemt het aan de andere kant belangrijk... dat de VVD nu ook ziet dat het klimaatakkoord niet heilig is. De Amsterdamse politie heeft twee mannen van 22 en 26 opgepakt voor een reeks plofkraken afgelopen maanden sloegen plofkrakers negen keer toe in Amsterdam... en één keer in Aansmeer. Gevels en automaten raakten daarbij zwaar beschadigd. Tientallen woningen werden ontruimd. Volgens de politie is er bij geen enkele plofkraak geld buitgemaakt. Schaatser Kai Verbeijen heeft zojuist de Europese titel Sprint gewonnen. Hij won gisteren al de eerste 500 en de eerste 1000 meter... en won vandaag ook de tweede 500 meter. De afsluitende tweede 1000 meter werd gewonnen door Thomas Krol... Schaatser Antoinette Jong heeft voor het eerst in haar carrière... de Europese Allround-titel veroverd. In Colalbo was de tweede plaats op de afsluitende vijf kilometer genoeg. De EK Allround voor Mannen is vandaag begonnen met de 500 meter. Die werd gewonnen door de Let Silovs. Beste Nederlander was Patrick Roest met de vierde plaats. Het weer, regen, maar vanuit het noordwesten wat droger... en een paar opklaringen. Er staat een stevige westelijke wind en het is 6 tot 9 graden. In de loop van de nacht weer regen. Ook morgen weer regenachtig, vrij zacht en veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Deze muzikale familie, The Jacksons, begon het allemaal met z'n vijven. Ja, toen heette ze nog Jackson 5 en later werd het The Jacksons. En de eerste platen in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag... was er inderdaad van die groep The Jackson Story en Can You Feel It. Uur twee alweer, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op maandagmiddag. Als je naar de herhaling luistert. Lekker. Wat gaan we allemaal doen?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 All the pills, now we poppin' rubber bands. No. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance. Like. Hey. zaterdagmiddag bij CFM met deze van Cardi B en Bruno Mars. Dat was de single nog een keer finis. Inmiddels 14 minuten over 3 uur zou dadelijk weer meer nieuws uiteraard op je radio. Je eigen lokale radio vanuit Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag en nog op zoek naar andere vrijwilligers. Dus wil je vrijwilliger worden bij ons? Laat het weten. Bestuur at cfmzandvoort.nl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 Het geluid van uh, Dotan. Ja, het begon allemaal voor Dotan met uh, de single I'm Coming Home. En later heeft hij nog uh, diverse hits gescoord. Waaronder deze Let the River in. Zo dadelijk de evenementenagenda, maar eerst even een disco klassieker. Hier is de 52nd Street.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 Ja, zeker. Maar het is, het is in vergelijking tot natuurlijk december is het een stukje rustiger. Ja, hè? Maar af voor je het weet is het alweer februari. We zijn ze weer bezig met de strandtenten aan het opbouwen. En komt er weer leven in de brouwerij. Zo ook met de evenementen. Vandaar dat we, een, laten we zeggen, een aardig brede evenementenagenda hebben. Want in maart hebben we een prachtig mooi sportief weekend in Zandvoort. Maar daar kom ik zo even op terug. En we hebben natuurlijk ook tennis. En dat moeten we ook niet vergeten. De erevisie tennis in Nederland...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 Esperas que nadie más susten mi camino, nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo mordiendo mis labios esperas que nadie más susten mi camino, nada tiene por qué importar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 Het nieuwjaarsconcert 2019. De muziek van Phil Collins. In ditmaal een van zijn meest bekende platen. Another Day in Paradise. Wil je meekijken bij Zalvoort op zaterdag en Zalvoort op maandagmiddag als we herhaald worden? Dat kan via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan kijk je live mee in de studio hier aan de Tolweg 10A. En dan zie je dat Jan en ik er nog zijn tot aan 5 uur vanmiddag...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 Het speelkwartier was uh, afgelopen donderdag erg uh, vermoeiend... althans voor, de, voor, deze, uh, voor een kudde uh, Damherten. De speeltuin in de Zandvoortse Celsiusstraat werd erom ook gebruikt... voor een middagdutje. Jennifer Jurik zag het bijzondere tafereel... en legde het vast op de gevoelige plaat. Nou, prachtige foto. Keurig omheind, om, om he he? keurig hekje eromheen, dus lekker veilig.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 in your mind.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 En hier is thank you als laatste. so bad